De vakbonden lieten vorige week al weten dat ze het openbreken van het pensioenakkoord onverstandig vinden. Ze wachten nu eerst de uitwerking van de nieuwe plannen af. De aangekondigde langzaamaan aanactie van agenten in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht mag vanmiddag doorgaan, heeft de rechter bepaald. De burgemeesters Abu Talib en Van Aartsen wilden de actie verbieden, omdat daardoor verkeersopstoppingen kunnen ontstaan. Maar volgens de rechter komt de openbare orde niet in het geding. Verder weegt daarbij mee dat de actie van korte duur is. Dat er niet uh, wegen worden stilgelegd. Zoals in hier eerder aangehaalde jurisprudentie wel het geval was. Maar dat er toch nog met een bepaalde snelheid wordt doorgereden. Dat het gaat om een beperkt aantal wegen en ook een beperkt aantal wagens... dat daarvoor wordt ingezet. Dat er continu contact is met de meldkamer. En daarom ook gereageerd kan worden als er zich noodsituaties mochten voordoen. Dat het gaat om een actie in de voorjaarsvakantie... En dat het gaat om een actie op file trajecten. Dus trajecten waar wel bij de hulpdiensten ervaring bestaat. De protestactie van de agenten begint over een half uur. Bij een aanval op een veemarkt in het noordoosten van Nigeria zijn tientallen mensen omgekomen. Politie en een plaatselijk ziekenhuis noemen een dodental van 34. De meeste doden vielen bij een aanval van een bende veedieven in de deelstaat Jobe.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 Oud-minister Hans Weijers is beoogd voorzitter... van de nieuwe Raad voor Commissarissen van Ajax. Weijers nam vorige maand afscheid als voorzitter... van de Raad van Bestuur van Chemieconcern Axo Nobel. Op 14 juni wordt hij tijdens een vergadering voorgedragen. Oudspeler Theo van Duivenbode en Leo van Wijk, oud-topman van de KLM... zijn ook kandidaat lid van de Raad voor Commissarissen. De voordracht van het drietal wordt ondersteund... door de drie grootste aandeelhouders van Ajax. Het weer vanavond is een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Morgen bewolkt met af en toe regen. Het wordt een graad op 15. Het weekend verloopt fris en overwegend droog. AWB verkeersinformatie. Er staat in totaal 30 kilometer file. Dat is minder dan de helft van wat er normaal staat op dit tijdstip. Dat komt natuurlijk door de meivakantie. De meeste files staan rond Rotterdam. Dat zijn vooral dagelijkse files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein en Knopert-Everdingen staat 4 kilometer. Drie rijstroken zijn daar dicht. De N36 Almelo-Dedemsvaart is in beide richtingen dicht. Tussen Hengelo en Westerhaar. En dat komt ook door een ongeluk. U bent alleenstaand en geniet van uw AOW-pensioen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u hier op Radio 1... met zometeen Klinkende Munt, ons economiepanel. Maar eerst gaan wij naar Eurobureau. Onze man in Brussel, Fred Strobans, zit grappig genoeg hier... in Hilversum ja. bij ons aan tafel, Fred. <tie> welkom. Um, het nieuws net uit Barcelona is dat de president... van de Europese Centrale Bank, Draghi, behalve de rente op 1% houdt... ook zegt groei is waar het om moet gaan in het Europese beleid nu. En waar hoorden wij dat gisteren? ook. Ja, en dat is ook wat Draghi betreft helemaal niet nieuw. Want hetzelfde heeft hij anderhalve week geleden in het Europese parlement gezegd. Hij heeft hij zelfs gesproken over een groeipact. Mm -hmm. Want je weet, de staatsregeringsleiders die hebben zo'n begrotingspact, Dus bezuinigingspact. En dat is de kritiek van uh, de Franse presidentskandidaat, socialistisch kandidaat Hollande. Gisteren ook in zijn debat met uh, Sarkozy. Hij heeft altijd gezegd, Hollande, ik ga dit herhopen onderhandelde, hè, dat ja. uh, begrotingspact van die staatsregering. Maar nou betekent dat nu ook dat, uh, dat Draghi dit gezegd heeft om Hollande te bevestigen nee, nee, nee, nee, van ik wil van... hem als president? Nee, daar, daar, ja, daar denk ik uh, Draghi niet van. Maar uh, uh, Draghi is ook een beetje denk ik van de school... Uh, dat bezuinigen alleen toch niet gaat helpen. Dat er iets bij moet komen. Hoe de, zijn ze niet helemaal uit? Uh, Duitsland vindt dat dat dan maar van de landen zelf moet komen. Hè, dat uh, landen diep adem moeten halen... en uh, structurele hervormingen, arbeidsmarkt en dergelijke... De, uh, doorvoeren, dat dus uh, hun concurrentiekracht uh, verhoogt. Mm -hmm. Dat denkt eigenlijk Draghi ook wel. Maar je ziet, de politieke druk groeit natuurlijk. In, Want Frankrijk uh, in... denkt dat juist weer niet. Zowel Sarkozy als Hollande nee, vinden dat dat geldt maar, op een andere manier. Nee, maar bijvoorbeeld ook de gebeurtenissen... In in Nederland, het, het, uh, Wat er in Nederland gebeurd is, uh, is heel erg opgepikt. Uh, ook in de financiële wereld, in, in de rest van Europa. Uh, en iedereen had zoiets. Kijk, eens, kijk zelfs naar, naar Nederland. Hè, toch uh, helemaal vooraan in de klas enzovoorts. Zelfs daar gaat een kabinet uh, vallen over die bezuinigingen. Dus de schrik zit er goed in. Dus gisteren Hollande in zijn debat uh, had het er opnieuw over. Hè, de vraag werd ook gesteld. Uh, gaat u uh, dit uh, begrotingspact heronderhandelen... En toen zei hij van, kijk, ik sta ook achter uh, begrotingsevenwicht. Ik wil dat in, in Frankrijk nastreven tegen 2017. Dat is net even lang als de ambtstermijn van een president. Dus tegen het einde van zijn termijn, mocht hij president worden... wil hij dus de Franse begroting in evenwicht. Er zal dan 90 miljard uh, bespaard moeten worden in Frankrijk. Nou, dat wil hij doen met... Uh, uh, Ongeveer 50% procent, uh, nieuwe inkomsten, 40%, nee, of 40 procent, uh, nieuwe inkomsten en 50% procent, uh, bezuinigen. Daar krijg je een hele detailkwestie over. Het, in het onderwijs niet, enzovoorts, enzovoort. Maar hij zei ook. Er ontbreekt één ding in dat uh, begrotingspact en dat is groei. Ik wil ja. dus ook dat daar dingen in komen over de groei. Dus ik denk als hij iets gaat proberen met Duitsland... is niet er niet iets uit schrappen, maar er moet iets bij. En hij zegt dat ook Duitsland uh, daar gevoelig voor is. Dat daar ook een trend ontstaat dat er meer belangstelling komt... voor dat andere deel, die groei in Europa. Want hij zei ook, zonder groei krijg je die begrotingen nooit in evenwicht. Want het een eet het andere op. Hè. Als je maar blijft bezuinigen, uh, dan gaan de minister... Mensen mm -hmm. minder besteden. Ja. Vooral in Frankrijk is dat het geval, hè? want die economie is toch meer uh, binnenlandse binnenlands besteding gericht. Als, als Hollander nou het wint en hij gaat er vanuit begrotingsevenwicht in 2017. Ja. Jij zegt altijd. Er is geen Europa zonder Frankrijk en Duitsland. Ja. Als Frankrijk de deur op een kier zet, ja. ze weten een nou overeenkomst met Merkel in Duitsland te krijgen. dan is je die, die 3% toch van tafel? Daar is gisteren niet over gesproken. Dus de, de, er is tien minuten gediscussieerd. In dat debat, hè? Over dat het over, debat. Ja, ja. Het is gisteren tien uh, minuten gediscussieerd over Europa. Langer over bezuinigen in Frankrijk. Maar uh, over uh, het uh, wel of niet 3% of nul. want in, die, in dat begrotingspact van die regeringsleiders. wordt er gestreefd naar 0%. Mm -hmm. het, dat moet, en dat is de gulden regel. Dus die wil Sarkozy wel. Um, de, uh, Hollande is, uh, heeft, heeft, denkt daar anders over. Uh, ik denk niet dat Hollande achter die gulden regel... Hè, dat je dat in de wetgeving inschrijft, uh, staat. Maar gisteren is dit niet ter discussie, kwam dit niet ter discussie. Dus hij vindt ook bezuinigen is nodig. Maar niet bezuinigen zonder alleen groei. Ook zonder, zonder groei kan niet, zegt hij. Ja. Nou. nou, de discipline kraakt in zijn voegen, volgens mij. Maar we zullen het <lacht> na de verkiezingen zien, Fred. Ja. Dankjewel. Oké, okay, dan gaan wij zoals beloofd verder met ons panel Klinkende Munt. Hendrik Meesman is hier, hartelijk welkom Hendrik. Van Meesman Index Investments, dat is een vermogensbeheerbedrijf, zeg ik goed? Ja. ja. En Marianne Thijssen, ook welkom. En uh, jij bent oud-ABN-topvrouw, zoals wij altijd vol trots zeggen. Maar heeft inmiddels een, je hebt inmiddels een eigen bedrijf, jij ontwikkelt financiële producten. Precies. Gair. laten Waar we, we mee? Ja, we beginnen toch maar eventjes nog steeds met dat uh, politiek akkoord door de vijf Koenderspartijen. Die term. Ik, ik, wat ik altijd heb is. Een term, een leuk, zogenaamd leuke uitdrukking in de politiek. die wordt na een paar keer al stierlijk vervelend. Ja. En dat heb ik met Koenderspartijen <lacht> ook. Het gaat gewoon om GroenLinks, D66. ChristenUnie. Uh, ChristenUnie. Uh, blah blah blah, VVDC, CDA. Nou, die hebben een wandelgangenakkoord gemaakt. Uh, het CPB moet het nog doorrekenen, want het was. Al te vaag. Nou was het mij niet helemaal duidelijk of dat nou naar het Centraal Planbureau gestuurd is. Ze zeiden ja hier kunnen we niks mee. Of dat het Centraal Planbureau gezegd heeft ja sorry maar uh, wacht nog even met het versturen. Uh, weet jij hoe dat gegaan is? Snap jij dat? Nou de, wat ik ervan begrepen heb is dat het uh, de tijd tekort was voor het Centraal Planbureau om daar een, een wijs antwoord op te geven. Mm -hmm. En uh, dat ze toen hebben gezegd ja wij hoeven voordat het verzonden wordt het nog niet gedaan te hebben. Dus ze zijn er nu al mee bezig zijn, neem ik aan. Ja. Wat er vanuit uitgelekt, is, Hendrik Meesman. Uh, uh, wat, wat vind jij? Pikes uit waarvan je denkt. Daar, daar, dit, is het, dit, dit is, is het. Dit is, nou, ik denk um, nou, een aantal dingen die voor de hand liggen. Uh, misschien de belangrijkste is, denk ik dat het taboe op de hypotheekrenteaftrek doorbroken is. Um, ik hoorde gisteren op de radio hoorde Kees van Leden ja. vertellen dat begin jaren 80 VNO, het al op de agenda Topman, stond. Ja. Ja, en ja. dus dat het inderdaad al 30 jaar. In nou, het begin werd er natuurlijk nauwelijks over gesproken. Maar er wordt in ieder geval al lang over nagedacht. Het heeft de, kennelijk 30 jaar gekost om tot het punt te komen... dat een regering zegt, we gaan er iets aan doen. Nou, dat is denk ik grote winst. Ik denk wel dat de manier waarop nog uh, voor verbetering vatbaar is. Dus dit is blijft... zo'n punt waarvan je zegt... de grote winst is dat er ja. überhaupt... dat het op de agenda staat. De uitwerking laten we ja. eens over. En Vooral het feit dat de VVD en de CDA die stap genomen hebben nu. Dat betekent mm -hmm. dat bij een volgende coalitie... wat het ook wordt, het in ieder geval voor alle partijen... zo'n beetje nu bespreekbaar is. Hm. Bijna alle partijen. Uh, dus uh, dat is denk ik grote winst. en Ik, ik, ho ik hoop dat bij een, bij, na de verkiezingen... bij de volgende uh, kabinetsformatie... dat. Men hier nog een keer naar gaat kijken, en eens kijken, kunnen we dit niet nog beter doen? Want op zich ligt er een voorstel, maar alle bestaande hypotheken blijven buitenschot. Dat is één. Ja. Twee, het hypotheekrenteaftrek blijft gewoon bestaan. Maar gaat wel langzaam afgebouwd worden over een periode van 30 jaar. Ja. Mijn zin is moet je. Um, blijft die onzekerheid in die markt staan, uh, uh, uns, uh, bestaan, zolang. We niet naar een oplossing gaan waar we gewoon zeggen: de hypotheekrente gaat gewoon helemaal uit. Zolang er niet besloten wordt, hij gaat verdwijnen. En niet van de een dag op de ander. Moet je 20, 30 jaar voor uittrekken. Maar zolang je dat niet doet, blijft de onzekerheid van er komt nog iets. Wanneer weten we niet? Het is een halve oplossing, mijn Maria ja. Marielle Thijssen, wat pik jij eruit? Of vind je dit ook het belangrijkste? Nou, ik, ik, vind, dit, uh, ik vind dit een. De, de, de, de, de hypotheekrente. Ik ben blij dat het door is. Want het is natuurlijk een, een, een, zo'n zwaard wat al heel lang boven ons hing. En uh, ik vind het eigenlijk wel een charmante oplossing. Uh, dus als nu met de, gewone, de normale ouderwetse annuïteiten hypotheek aankomen. En eigenlijk uh, zou je dat ook direct op alle uh, hypotheken die nu lopen kunnen toepassen. He, want dan ga dan je dus je zegt je eigenlijk de bestaande gevallen niet ontzien. Maar nee, die gewoon, gewoon gewoon ook de mensen die nu gewoon, uh, aflossingsvrij zijn, die ja, veranderen Ik vind allemaal. het ook een allerchamantste, ja. want je hm. moet toch een soort overgang creëren. Nou, dat creëer je hierdoor... Dus zet mijn hypotheek maar om in een annuïteit. Ik bedoel, ik, ik ga er niet meer of minder cash-out doen. Ik ga natuurlijk wel later wat minder terug. Maar ja, dat loopt pas weer over tien jaar, weet je. Dus daar kan je allemaal rekenen mee. Dus ik zou wel zeggen van, pak iedereen nu maar. Maar waar, ja, waar, maar, de, maar waar zit de catch? Want het kan zo simpel kan het niet zijn wat te lang gebeurt. Want de catch nou, is natuurlijk catch is dat natuurlijk... grote groepen toch geraakt gaan worden financieel. Ja, maar pas uh, uh, uh, een end weg. Mm. Want he, je, je bij een annuïteit blijft dus hetgene wat je betaalt... blijft per maand gelijk. Dus je betaalt in het begin heel weinig aflossing en veel rente. Dus je renteaftrek blijft nagenoeg gelijk. Maar dat gaat in de loop der 30 jaar. Draait dat, woord, draait dat om. Mm. om. Maar dus je, je, je eerste tien jaar merk je het nog niet. En dan is het hele systeem van de mensen is er al aan gewend, je financiën kan je erop instellen. Dus uh, ja, ik had het niet gek gevonden als ze nu hadden gezegd... en nieuwe en bestaande leningen. Ja. Uh, Hendrik, dit ja. een idee voor zometeen dus na de verkiezingen... de nieuwe formatie als nog een stapje verder? Of nou, de stap dit verder is ver? dan dat je ook de bestaande, de bestaande hypotheken gevallen. erbij betrekt... Ja. maar ja. het model blijft er een van, de hypotheekrenteaftrek blijft bestaan... alleen je gaat geleidelijk aan, uh, wordt die mm -hmm. aftrek minder. Dus ik jou ik jou ben nog voor gehoord. nog een stap verder, inderdaad gewoon helemaal afschaffen... Um, ja, ik zie niet in waarom we überhaupt de hypotheekrenteaftrek zouden willen nou, je moet laten je maximeren, bestaan. Dat zou ik wel zeggen. Nou ja, waarom schaffen we hem niet af? Er zijn genoeg landen die dat gedaan hebben. Engeland. Ik heb ja, in Engeland gewoond. Ja. In het begin jaren 80 is Thatcher ja. daarmee begonnen. Dat heeft ongeveer 20 jaar over gedaan. Ja, de woningmarkt heeft daar geen enkel last van gehad. Als je het maar geleidelijk aandoet, beetje, stukje bij beetje, dan waren dat andere omstandigheden. Natuurlijk in de jaren 80-90 economische groei. We zitten nu in een andere situatie. Hadden we toen maar gedaan. Ja. Maar goed. Um, goed. Nou ja, je ik krijgt denk, nu dan een dubbel whammy. Want die, die huizen zijn al minder waard. Hè. Die, ja, die mensen hebben al wat last. En als je dan nu in één keer daarmee zou komen. Nou, niet ja, in één keer, dan, dan, ik zeg ook absoluut nou, niet in één dan, keer. Je uh, moet er echt lang voor uittrekken. Stukje ja. bij beetje. Ja, dus heel geleidelijk aandoen. Ja. Heel nou, en en uh, ja, ik denk dat dat de, de betere oplossing ja, is. Dit was een hervorming. Maar dat is niet genoeg. Er moet ook snel geld komen. Ja. En dat doe je door de BTW te verhogen. Ja. Van 19 naar 21 hey, logisch, procent. Lekker straat. In één keer door. En, Ik en, vind het heel sarcasme is, is weer duidelijk ja. bij je. Er wordt gezegd de, dat het slecht is. Wij zeggen wel, de, de, de, je zoekt naar de laaghangend fruit en de makkelijk te implementeren dingen. Nou, hm. hier heb je er een. Hm. En uh, als je snel geld nodig hebt, is dit uh, nou ja, heel makkelijk. En, en iedereen denkt ook een beetje, nou ja, 1, 2, 3 procent, wat maakt het uit? Uh, alles bij elkaar maakt natuurlijk heel veel uit. Uh, ik het weet kan niet miljarden opleveren en dat het dan verder voor de mensen niks uitmaakt. Dat kan niet allebei waar nee. zijn. Dat nee, maar je. alleen de, de, uit mijn portemonnee of ik nou 1% of 2% of 3% BTW betaal... dat zal ik niet heel snel merken. Hm. En waar ligt die grens? Is dat dan 1%? Is er erop boven ja. of 2%? voor de hand liggend, maar ja. ook een handig ja. instrument? Ja, nou, Doet kijk, het wat het doen moet? Elke belastingverhoging is natuurlijk altijd vervelend waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, maar ja, het moet ergens vandaan komen. Of je moet bezuinigen of de belasting moet Of een combinatie van die twee. Ik denk dat het redelijk is om dan ook iets aan de BTW te doen. Ook gegeven het feit dat die nu 19% is. En dus relatief laag is vergeleken met de meeste... Rijke landen, ja. Mm -hmm. We hebben een van de laagste btw tarieven, dus dat die iets omhoog gaat ja onder de omstandigheden kan ik dat uh, begrijpen. En wellicht dat die in het verleden is ook wel eens omhoog gegaan naar 20% en weer verlaagd daarna toen het beter ging, dus misschien dat dat in de toekomst weer kan. Maar ja. onder de omstandigheden is dat vind ik goed te begrijpen. Ja. Okay. Nou, iets anders belangrijks, uh, waarvan gezegd is, ja, daar moet er ook iets aan gebeuren, dat is de pensioenleeftijd, het pensioenakkoord uh, werkgevers, werknemers... Heb we het hier vaak over gehad, worden. dat uh, akkoord ja. wat er was? Ja, nu is Weg. het nieuws ja. dat iedereen... Nou, iedereen zag het aankomen, dat weet ik niet. Maar je kon er eigenlijk een beetje op wachten... dat Henk minister van Sociale Zaken, die zegt... ja, ik ga dat toch openbreken, dat akkoord. Ja, ik ben, zo is het niet gegaan. Ze hebben besloten dat die pensioenleeftijd eerder omhoog moet. maar ja, de consequentie is dat pensioenakkoord is ja. nu ja. ineens van tafel. Trump heeft gezegd tegen maar de Eerste Kamer, ik, ga het niet behandelen, hou het aan, want er is nu een andere afspraak. En ik ga als een pijl, als een, als een, als een, ja. hoe heet dat? Als, als een als sneltrein, een als een speer, als een, pijl, als een speer aan het werk om uh, die afspraken die nu gemaakt zijn in die regenboog, sorry, GER coalitie om die, uh, om die daarin te schrijven. Ja, en nou, dat betekent ik, ik denk, vanaf eh, volgend jaar dus... dat de verhoging langzaam maar zeker gaat beginnen. Nou, ik vond dat ook het grootste gebrek van het pensioenakkoord... dat het men zo lang ging wachten tot 2020. Toen dat gesloten werd, was het dus nog tien jaar... Mm -hmm. voordat er iets gebeurde. Dus het feit dat dat nu eerder gebeurt is, denk ik, alleen maar winst. Als er één ding is waarvan, denk ik... het bleek ook uit dat onderzoek naar al die maatregelen... die in het Kunduz-akkoord, zeg maar, zaten... dat er was, ik geloof, meer dan 80% van de gepeilde mensen... waren voorstander van die pensioenleeftijdverhoging. Mm -hmm. daar is een heel breed daag, draagvlak voor en dat kan ook bijna niet anders. Hè. Dit, dit, dit heeft niks te maken volgens mij met of je nou links of rechts van het politieke spectrum staat. die pensioenleeftijd moet omhoog. het is gewoon niet houdbaar dat we op dezelfde leeftijd nee, met pensioen zeker. blijven gaan. en, dan en dan jij, langer, dat is gewoon financieel en dan kan je maar niet, beter snel met, mee beginnen. kan je maar beter snel mee beginnen is het want dan is het, uh, ja, dan kun je het met minder pijn het probleem oplossen. voor, anderen, voor ja. bepaalde partijen die niet in die regenboogcoalitie zitten. maar janne zeggen natuurlijk weten dat er wat moet gebeuren. maar om nu zo portant volgend jaar te beginnen dat gaat Sommige mensen de, vallen dan in een ja. gat. Die, die moeten iets zien te overbruggen wat ja. ze niet kunnen. Nou, ik vind het wonderlijke hiervan vind ik... Hè, maar goed, dat, dat is blijkbaar een democratie... of uh, dat, dat hoort bij onze politiek. Is Je spreekt iets af met z'n allen... en even zo goed is het straks weer weg. Hè? En, en dus net als met dat hele... Uh, je gaat me toch niet vertellen dat je daar werkelijk van opkijkt? Nee, nee maar ik dat af, het, is wel, het, is, we, het niet. is wel irritant. Dat vind ja, ik toch. wel. Dat vind ik echt een manco... Hè? Dus dat, dat dat maar heen en weer gaat... En, uh, Ergens moet je toch op een gegeven moment zeggen, nou is het klaar. Um, ik, ik ben het helemaal eens, weet je, de, de, de 2020 veel te ver weg, moet je gewoon nu doen. We worden allemaal ouder, nou we kennen de hele riedel. Mm -hmm. uh, ja, er zijn mensen hè, die, uh, die, die, die daar wel echt, hè, dus de mensen die nu met pensioen zouden gaan... of misschien wel hè, de, de, de, over een jaar of twee of drie. Nou, daar zou je, vind ik, echt iets voor moeten, een mooie oplossing voor moeten maken. Maar laat Kamp het nou maar snel doorrekenen en... Uh... Ja, ja het hopen gaat, dat dat ja. dan wel weer is voordat er nieuwe verkiezingen zijn... en we misschien dan toch weer op 2020 uitkomen. Ja, ja dat, dat kan dus ook dat is weer zo. Dat irriteert mij. Dat zo helemaal. Ik denk de... de um, uh, de, de, het gaat volgend jaar maar met ik geloof twee of drie maanden omhoog. Hè? Ja, dus ja. het is niet alsof ze ineens nee, nu volgend nee, jaar dus een jaar omhoog een jaar maand gaan. Verrijd. Ze gaan het geleidelijk ja, aan precies, doen om ja. de pijn. Dus dat is denk ik ja. heel verstandig, want je kan inderdaad niet van één dag op de andere ja. heen zeggen. Nu volgend jaar werk je lang. Ja. Dus dat ja. je dat stukje bij dus beetje doet, is je... denk ik verstandig. Maar, maar aan, het ja. doel is wel om naar die 65 en die 67 jaar toe te groeien. Sneller dan zetten. gepland. Sneller dan gepland. Ja. En daar staat in en dat is denk ik het allerbelangrijkste dat men die pensioengerechte leeftijd wil gaan koppelen aan de levensverwachting. Want dat is de structurele oplossing. Anders hebben we over een paar jaar deze discussie weer. Mm -hmm. Dus dat is het dus allerbelangrijkste. daar is wel een, een structureel iets. Bij de woningmarkt niet, woning ja. niet, maar hier wel zit ja. er een structureel ja, dat ding. Dat is in ieder ah, geval ja. die intentie. We ja. moet nog zien wat ze ervan maken. Daar krijg je ja. een enorme interpretatie van levensverwachting. Ja, natuurlijk, precies, en ja. dan kom je weer uiteindelijk weer ja. terug... bij wat die levensverwachting, wat de pensioen, pensioenen zelf doen. Dus dat is de hoogte van je pensioen wat je dan weer krijgt. En, ja. Dan moet je dus niet in een dubbel wemmie terechtkomen. En dat je later uh, met pensioen gaat. En je nog veel minder krijgt. Ja. He, dus daar dat vind ik wel een... Uh... Nee, maar de, door die pensioenleeftijd te verhogen. Eh, krijgen de pensioenfondsen ook iets ja. meer ruimte. Ja. Dus uh, als het goed is zou dat juist voor de pensioen. Het goed is. In ieder geval kan niet... Kan niet ja. Het maakt het niet slechter voor ze. Nee. Laat ik het hier nog zo nee. zeggen. Even iets wat acuut boven de markt hangt. En uh, Marianne, jij moet uitleggen waarom het zo erg is. We hebben, zoals iedereen weet, een uh, enorme leegstand in de kantorenmarkt. Ja. Gaat, daar gaat miljarden ja. in om. Nu gaan er een paar Duitse onroerend goedfondsen. die moeten zich opheffen. We gaan ja. niet in waarom, is allemaal ingewikkeld. Het maar gebeurt. dat is een, eenmaal ja. zo. En dat betekent dat daar aan leegstand ter waarde van 1,4 miljard in Nederland bijkomt. Ja. Leg even uit, die 1,4 nou, miljard, waar zit hem dat kijk, in? 1,4 miljard in principe in, is niet veel. Hè? Dus de, de, de, de, je zit gauw met 100 miljoen met een groot kantoorpand. Dus dan, dan is dat relatief te overzien. Echter, wat het punt is nu, is dat er al zoveel boven de markt hangt. Hè? Nee. De, in Nederland is de afgelopen twee jaar is er heel veel... Opgeheven. Het bouwfonds is weg. SNS heeft uh, is, is, is een onroerend goed. Is vanaf, uh, Wilde vanaf. Rabo is daarmee bezig geweest. ING is aan het uh, eh, onroerend goed verkopen. Afstoten, uit Afstoten ja. allemaal. Als belegger. Hè? Ja, dus niet ja. als hun eigen kantoor, maar als belegger. Dat betekent dus dat er andere financiers gezocht moeten worden. Als die financiers er niet zijn, hè, of veel minder, dan eh, wordt het natuurlijk je onroerend goed minder waard. Dat betekent eh, voor iedereen die gefinancierd is, en daar zit hem uiteindelijk de crux. Dus als je wel gewoon in je pand zit en hè, je kantoorpand, of je hebt erin belegd, en dat wordt minder waard, en je hebt daar tegenover geleend, ja. hè, dan eh, moet je extra gaan aflossen. Want de banken die financieren maar tot een bepaald percentage okay. van de waarde van je. Goed. Schets nu even een tastbaar beeld wat er gaat gebeuren als dit ja, zwarte genade. Okay. Wat, wat valt er waar om? Dat, dat is niet wat leuk voor beleggers? beleggers, maar wat voor ondernemers. Nee, maar ook voor, als je, aan Nederland? De, ook, ook voor de uh, eigenaren van onroerend goed in bedrijven. Eh, uh, ik zit in een stichting ook waar we onroerend goed hebben. Daar heb ik een lening tegenover staan. De waarde van het onroerend goed vermindert nu. En ik heb uh, daar in mijn contract staan dat als de waarde zoveel minder is, eh, of zo'n zo percentage is, en dat daardoor de lening te hoog wordt, dan moet moet ik gaan aflossen. Dus ik moet mijn liquiditeiten... Mm -hmm. aan de bank teruggeven... om uh, financiering te houden van mijn onroerend goed. Dus ik kan die liquiditeiten nergens anders voor gebruiken. Ik kan niet andere mensen aannemen. Ik kan niet uh, uh, uh, gaan ontwikkelen. Uh, dus ik moet... Het geld vallen stil. Vallen stil daardoor. Ja. Die krijgen een extra... Ja, uh, verzwaring erin. Daarnaast uh, is het heel moeilijk nu om uh, financierders überhaupt te vinden voor je onroerend goed. Hè? Het kan zelfs zo zijn dat als je je onroerend goed op een gegeven moment loopt je renteperiode af. En dan, dan ga je zoeken naar hè, of ze je weer her willen financieren. En sommigen willen dat niet meer, sommige banken. of tegen dusdanig laag dat ik het nog meer moet aflossen. Hm, okay. uh, dus er zit echt een. een uh, dit klinkt hoog over, hè? Dus wat we in de kranten lezen. Maar het zijpelt wel heel erg terug naar het heel uh, MKB naar in het. Uh, en dat gaat dus werkgelegenheid leren. kosten per saldo? Ik, hè? Ja, werkgelegenheid gaat, gaat dat kosten? Kan. Ja. Dat kan, ja, hm. want ik moet mijn geld gebruiken om af te lossen op de lening van mijn, van mijn onderpand. Van mijn ja. pand. Okay, nou, ja. Je zei het al even, banken geven niet zo makkelijk meer nee. geld. Laten oh, we het dag, dag. even nog hebben over ja. de banken. In Brussel uh, probeerde men gisteren uh, eruit te komen die Basel 3-eisen. De kapitaaleisen aan banken die enorm opgeschroefd worden in dat Basel 3 uh, contract of enorm. Ze moeten grotere buffers aanleggen. Nu is er oneenigheid in Brussel en dan zou je denken over de hoogte van die buffers. Ja, maar omdat sommige landen het niet hoog genoeg vinden. Engeland bijvoorbeeld zegt het is bezopen wat, uh, uh, uh, wat van Europa mag. Wij willen veel strenger kunnen zijn. Is dat niet opmerkelijk Hendrik Meesman? Um, ja, wat is opmerkelijk. Dat, banken ik, zeggen wij willen, dat, dat, willen, dat landen zeggen wij willen de banken ja, aan nog ja, veel sneller als, als banken het uit. zouden zeggen zou het opmerkelijk Tuurlijk, zijn. Nee, het dat landen zijn zeggen, kan ik me iets bij voorstellen. Mm -hmm. Want ja, die, die zijn natuurlijk na alles wat de afgelopen jaar gebeurd is uh, goed geschrokken. De belastingbetaler heeft heel veel moeten betalen. Dus zij zeggen dit niet meer. En ze zoeken naar manieren natuurlijk om daar wat aan te doen. Eén is om die kapitaalseisen op te schroeven. Dus dat ze hoger willen gaan zitten kan ik volledig begrijpen. En ik ben het in deze ook helemaal met Engeland eens. Ja? Ja, de, Europese, de eisen die de Europese Unie gaat stellen zijn heel laag nog altijd. Dat is ongeveer hoeveel? Nou ja, dat, ze hebben het nu over 4,5% bovenop de eis van, die eerder afgesproken was van de 3%. Dus die uh -huh. komt op 7, 8%. En nee, je zegt dat is laag, dat is dat weinig. Is, dat is relatief laag. Nou, wat is laag, maar als je veel economen hoort... Tegenwoordig zeggen ze toch wel dat 10% is waarschijnlijk wel waar we naartoe moeten. En Engeland wil geloof ik 12,5% Engeland wil 12,5%. Nederland is ook nu bezig met regelgeving... waarbij de, de, de kapitaalse eisen, een, een kapitaalse van rond de 8 à 10% gaat gelden. Maar daarbovenop komt nog een extra paar procent voor de grote banken. Wat heet de systeemrelevante banken. Mm -hmm. Engeland wil ze dat ook doen. Die zitten op 12%, uh, met misschien zelfs nog meer. En Zwitserland zit ze op, ik dacht, 18%. Hè, wat ze voor de echt grote, hebben twee hele grote banken daar... Dus die, je ziet dat in landen waar de banksector heel groot is... ten opzichte van de omvang van de economie... Zwitserland, Engeland, maar ook Nederland heeft dat. Dat die, dat die landen veel hogere eisen willen opleggen dan de EU. En ik vind en dat ze dat, dat natuurlijk moeten doen. Ja, ja, absoluut. Vind jij dat ook, Marianne? Want nou, de... ik, bedoel, ik begrijp het van die landen uit wel, maar aan de andere kant dus van hun ene kant van risicobeheer, aan de andere kant vind ik dat ze ook moeten kijken als we, hè, En zoals de, de, de vorige spreker ook zei, van, er moet groei komen ergens vandaan. Dan moet je hier wel heel erg opletten. Wat ik net al zei dat de ja, banken die geven al zo weinig. Mm. Hè, of Veel minder dan vroeger. Ja. En dit betekent een verdere beperking daarvan. Hè, als je meer eigen vermogen moet hebben staan, kan je minder kan je gaan uitleggen. Maar daarom begreep ik ook het, het standpunt van Engeland niet zo, want de redenering van George Osborne, de minister van Financiën, ja. die zegt, ik doe dat om die begrotingsdiscipline die ik een beetje weg zie slippen, om die aan te schroeven, want als dat niet gebeurt, dan gaat dat de koste van Londen, het financiële centrum. Maar als je die banken erodeert, ja. dan gaat het financiële centrum toch Ja, dat is het gewoon zo niet door. Ja. Dus ik kan, ja, ik, ik begrijp dat niet. Maar, dus de ene wel uit beslaan, maar aan de andere kant Kant begrijp ik het niet, Om het want geld de te laten klem... rollen bedoel je? Ja, en je moet natuurlijk ook altijd blijven kijken. Want als je financieel centrum bent, hè, dan zitten daar dus ook buitenlandse banken. En je moet heel goed blijven kijken, wat is je concurrentiepositie ten ja. opzichte van die banken? Hendrik, landen zijn toch niet zo gek dat ze het banken onmogelijk maken om bankje te blijven spelen? Nee, maar dat doe je banken ook niet. Banken doen ook een beetje zielig waarschijnlijk. Dat zou, dat zou goed kunnen, ja. Maar ik geloof niet dat dat ook is wat zij willen. Nee. Maar uh, wat ze wel hebben geleerd is dat die banken veiliger moeten worden. Ja. Dat, dat is de, de, de reden hierachter. En de reden dat sommige landen het niet willen, zoals Frankrijk... is dat men bang is dat uh, de landen die wel hogere eisen gaan stellen... zoals bijvoorbeeld Engeland, dat die banken dan veiliger zullen zijn. Of in ieder geval als, zo zullen worden gepercipieerd. En dus dat mensen met hun geld daar naartoe zullen gaan... en dus niet meer naar de Franse banken. Dus het is gewoon een ouderwetse gewoon maar is het niet aan, aan, aan de andere maar, kant eh, hou je toezicht goed... En uh, zorg dat ze snel genoeg uh, hun afboekingen en voorzieningen doen. In plaats van in het wilde weg, zoals ik het dan zie, een beetje maar een buffertje moeten gaan zitten maken. Oh, ik vind het dat heel weg. moeilijk. Ik, ik denk dat uh, toezicht goed hebben, dat is een van de belangrijke ja. les van de crisis. Dat lukt niet. Hè? <laughs> Ondanks alle toezicht wat we hebben, is er heel veel misgegaan. Mm -hmm. En dat ligt de toezichthouders, hebben ze ook fouten gemaakt. Ik denk dat er één ding is waar toch wel een hele brede consensus over is, is toch wel dat de kapitaalseisen omhoog moeten. Hoe ver is een tweede? Maar dat ze omhoog moeten, dat, dat is zeker. Ik ja? wil nog even terugkomen op het punt van die economische groei. En dat is natuurlijk, je moet oppassen, als je die kapitaalseisen te hoog opschroeft... dan wordt de kredietverstrekking beperkt. En dat is niet goed voor de economische groei. Maar het, het, het argument daartegen is natuurlijk dat de, de groei die we gehad hebben... voor een belangrijk deel gebaseerd is op te veel schuld... waardoor we nu in de crisis zitten. Dus we moeten he, groei gebaseerd op schuld... Is geen duurzame groei. Je kan schuld tot een bepaald niveau verhogen, maar het houdt op een gegeven moment op. En dat punt hebben wij bereikt. Als we nu groei willen realiseren, moeten we dat doen door te hervormen, structurele hervormingen door te voeren. is veel belangrijker en ook veel effectiever dan zeggen van we moeten maar meer krediet gaan verstrekken. Het probleem waar we in zitten, de kern van het probleem, is we hebben te veel schuld. Maar tenslotte? Ja, ja, we hebben misschien wel uh, te veel verstrekt. Daardoor zitten we klem. En is er dus niet de ruimte om de nieuwe, uh, de, de nieuwe producten die je moet gaan maken... ook als land, uh, te kunnen financieren. Die ruimte moet je daar open blijven houden. En uh, ja, dat is mijn angst met dit soort dingen. Oké, okay. Marjanne Thijssel wordt u als laatste. En Hendrik Meesman, hartelijk bedankt. Dank jullie wel. klinkende munt voor vandaag en ook het einde van de villa. Maar natuurlijk niet het definitieve einde, want maandag zijn we er gewoon weer vanaf half vier op deze zender Radio 1. Zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws kunt u gaan luisteren naar het Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken zit hier. Klopt. Uh, ja, we zijn zo bij de huldiging van Ajax. En ja. uh, ook bij de politieacties die op het punt staan te beginnen. En we kijken naar de strijd om het lijsttrekkerschap bij het CDA. Nog niet alle kandidaten zijn bekend, maar wel dat ze aan zes debatten moeten meedoen. En zelfs in Polen gaan stemmen op om tijdens het komende EK partner Oekraïne te boycotten. Dat en nog veel meer, zo meteen in het Radio 1-journaal. Oké, okay, eerst dus zoals gezegd de hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Als staan minister Kamp ligt, gaat het pensioenakkoord in de ijskast. Hij vraagt de Eerste Kamer te stoppen met de behandeling van een wetsvoorstel over verhoging van de pensioenleeftijd. Kamp wil de afspraken uitwerken die vorige week in de Tweede Kamer zijn gemaakt over extra bezuinigingen. Rond deze tijd begint de langzaam actie van agenten in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. En mag vanmiddag eh, mag die doorgaan van de rechter. De burgemeesters Abu Talab en Van Aartsen wilden de actie verbieden... omdat daardoor verkeersopstoppingen kunnen ontstaan. Bij een aanval op een veemarkt in het noordoosten van Nigeria... zijn tientallen mensen omgekomen. Politie en een plaatselijk ziekenhuis noemden een dodental van 34. De doden vielen bij een aanval van een bende veedieven in de deelstaat Jobbe. En over een half uur wordt Ajax gehuldigd bij de Amsterdam Arena. Op de parkeerplaats van het stadion is plaats voor 80.000 fans. Het feest is bij de Arena en niet op het Museumplein... omdat het daar vorig jaar uit de hand liep. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de B-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk. Er staat 60 kilometer file in totaal. Dat heeft ook te maken met de meivakantie. Er is wel drukte in de binnensteden van Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Dat heeft te maken met de acties van de politie... Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Voor Knoopert everdingen staat 9 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Den Bosch kan vanaf Knoopert oude Rijn omrijden... via de A12 en de A27. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor Knobbert de bresseplein Drie kilometer na een aanrijding de linker rijstrook is dicht. En de N36 Almelo Dedensvaart is in beide richtingen dicht... tussen Hengelo en Westerhaar. En dat komt ook door een ongeluk.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 Over de opkomst van lounge, werken bij een funcompany en computernerds die instant miljonair werden. Vanavond bij de VPRO een kwart over 10 op Nederland 1. Het snelle geld. Het NOS Radio 1 Journaal Rick van de Westerlaken. Een heel goede middag. Ajax werd gisteren landskampioen. Vandaag is de huldiging en wij zijn bij de Amsterdam Arena. De blinde Chinese dissident Cheng Kwang-chung staat weer onder toezicht van de Chinese autoriteiten. En dat was net niet zijn bedoeling. En de bioloog Freek Vonk, bekend van het tv-programma De Wereld draait door en zep is tijdens opnames in Zuid-Afrika gebeten door een haai. We bellen zo met hem om te horen hoe het gaat. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Maar we beginnen met de politieacties. De politie mag actie voeren in Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Zo heeft de rechter bepaald. En dat betekent dat de politie een half uur stapvoets gaat rijden... uit protest tegen de nullijn op hun loon. Verslaggever Karin Alberts staat onderaan het Hubertusviaduct bij Den Haag, waar de actie zojuist begonnen is. Uh, Karin, ja, waarom mogen de agenten van de rechter eigenlijk actie voeren? Nou ja, dat uh, de politiebonden vinden... wij hebben, net als andere burgers... het recht om te staken en te demonstreren. En van dat recht maken wij gebruik. Nou, de uh, korsbeheerders, zeg maar de burgemeesters... van uh, de steden waar het om gaat... Uh, Abu Talib en Van Aartsen, die vonden dat niet. En die hebben dus een kort geding aangespannen... om deze acties tegen te houden. En een van de argumenten was... van de veiligheid, de openbare veiligheid... en orde komt in gevaar. Want de politie gaat moedwillig uh, files creëren... aan de randen van de stad. Stel, er vindt ergens ongeluk plaats, ambulance moet erbij, er is ergens een brand, brandweerauto moet erbij. Dan komen die ook vast te zitten in die files en uh, de politie zei weliswaar uh, in de rechtbank dat ze dan uh, dat soort verkeer doorlieten. Um, maar daarop bracht dan de tegenpartij in... ja, maar jij kunt niet uh, bepalen dat auto's aan de kant gaan... Hè, die als er een kilometer file achter je staat... ook je niet zorgen dat die brandweerauto daar overheen... of doorheen of langsheen kan rijden. Nou, kortom, er is vanochtend behoorlijk gesteggeld. Uh, in, uh, het ging ook echt behoorlijk fel aan toe... tussen die twee partijen uh, in Utrecht bij de rechtbank. Maar uiteindelijk zei de rechter... ja, die oordeelt dat de politiebonden gelijk hebben... Politieagenten hebben net als alle burgers in Nederland het recht om gebruik te maken van uh, hun stakingsrecht en om acties te voeren. En uh, omdat zij nu politieagent zijn, kunnen ze juist goed inschatten als er... Want dat werd ook toegezegd door de politiebonden in de rechtszaal. Stel dat er inderdaad zo'n ongeluk is, dan gaan we desnoods uh, de actie ter plekke uh, afblazen... en toch uh, vaart maken en harder rijden. Dus wij zullen niet koet-ke-koet -koet altijd het uh, vast willen zetten. We blijven langzaam rijden, maar we kunnen op elk moment dat wij inschatten... van nee, er is echt nu een noodsituatie in de hand, kunnen we de actie opheffen. Dus de uh, rechter, die uh, beargumenteerde net als volgt... En bij mij is, door hetgeen hier op deze zitting is aangevoerd... de overtuiging ontstaan dat de openbare orde en de veiligheid... niet in het gedrang komen door deze acties. En dat komt juist omdat de politie zelf, tijdens het uitvoeren van deze actie... goed kan inschatten en kan waarborgen of de veiligheid en de openbare orde... in het geding zijn. Ter zitting zijn toezeggingen gedaan dat de actie onmiddellijk zal worden afgebroken... als de veiligheid in het gedrang komt...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 En dat het gaat om een actie op file trajecten. Dus trajecten waar wel bij de hulpdiensten ervaring bestaat... bij het ontwijken van die wegen in geval van een calamiteit. En ook speelt mee dat er voldoende informatie aan het publiek is verstrekt van tevoren. Zo zei de rechter dat eerder vanmiddag. Ja, Karin, inmiddels is die actie begonnen. We hoorden net al bij de verkeersinformatie... dat er in de binnensteden van Rotterdam, Dordrecht en Den Haag... het een en ander vaststaat. Wat, wat merk jij daarvan? Nou, ik weet niet zeker of dat al door die acties is, moet ik je zeggen, Rick. Want ik kwam hier aanrijdend naar dat uh, viaduct waar ik sta. Dat is vlakbij Madurodam, voor de mensen die Den Haag een beetje kennen. En ik zag inderdaad aan de andere kant een flinke file staan. Maar dat was gewoon het verkeer wat op weg was naar de Utrechtse baan. Dus naar de A12. Okay. En de plek waar ik naartoe ben gedirigeerd door de bonden. Althans, ze hebben gezegd, daar gaan we actie voeren. Daar sta ik nu. En dat is bij uh, de tunnel die in het verlengde ligt van dat viaduct. Richting Wassenaar. Dus richt, uh, tussen centrum en, en Wassenaar in. Uh, ja, daar zou zo meteen iets te zien moeten zijn. Namelijk een aantal politievoertuigen met posters behangen die hier stapvoets gaan rijden. En al het verkeer wat dus richting Wassenaar wil, uh, ja, op die manier uh, dwingt om af te remmen. Maar uh, ja, ik sta hier met een aantal collega's te wachten. Uh, niet geheel ongevaarlijk in de vlucht. Strook, dus uh, maar hopen dat wij geen boete krijgen. Hm. En uh, zometeen neem ik aan dat we die auto's voorbij zien rijden, maar zover is het nog niet. Vooralsnog is het dus rustig uh, bij Rotterdam, Dordrecht en Den Haag door die uh, aanstaande politieacties Karaanomers. Uh. Ja, dat was Amsterdam gisteravond na afloop van de wedstrijd Ajax-VVV. De gebruikelijke feestgedruisgeluiden. En uh, daarin haalde Ajax dus dat ene punt dat nog nodig was voor de kampioenschaal. Er werd wel feest gevierd, vooral op en rond het Leidseplein. Maar een officiële huldiging was het nog niet. Die is zometeen naast de Amsterdam Arena. We gaan naar verslaggever Jeroen de Jager, want die is daar. Jeroen, uh, zit de sfeer er al een beetje in? Ja, met golven komt het zo'n beetje aan. Er zijn uh, toch al wel uh, duizenden mensen hier. Uh, ik kwam hier om klok, ja, rond drieën aan. Toen waren er al toch wel uh, zeker duizend mensen. Het begint steeds voller te worden. Er wordt af en toe gezongen. In golven komt dat weer. En uh, ja, om vijf uur begint het officiële programma. En de spelers die, uh, die komen om half acht het podium op. Dus uh, nou, dan uh, staat het hier misschien wel vol. Ja, gisteren was jij in het hartje van Amsterdam voor uh, nou ja, het voorfeest, zal ik maar zeggen. Is de sfeer nu vergelijkbaar met gisteren? Nou, gisteren was het wel echt heel erg uitbundig. Toen was echt het moment... Uh dat Ajax kampioen werd. Uh, toen was er al heel veel gedronken, zal ik maar zeggen. Dat is nu nog wat minder. Dat zal straks absoluut veranderen. Dus die sfeer die is wel uh, nu op dit moment wat anders. En het is ook wel wat anders uh, omdat het nu niet in het centrum gevierd wordt. Het is voor het eerst dat een kampioenschap van Ajax... ver uit het centrum gevierd wordt, naast het Ajaxstadion. Heeft ook wel weer iets. En uh, ik vraag even hier aan iemand. Wat vind je ervan dat het hier gevierd wordt en niet in de stad? Ja, veel beter. Uh, het is uh, voor de spelers ook uh, net hun thuis, zeg maar. Ze hebben uitzichten op het stadion? Ja. ja ik Jij was dat... er vorig jaar ook bij, op het Museumplein? Ja, klopt. En uh, ja, dat was het wel wat minder. Het was ook een uh, hectische uh, boel, daarom. En hier, hoe schat je het in? Ja, ik denk wel dat het een leuk feest gaat worden. En, en, en qua wat vorig jaar liep het helemaal uit de hand. Uh, is daar hier gelegenheid voor? Uh, nee, alles is goed afgezet, lijkt mij. Dus, ja. uh, en dat zie je ook wel, Rick. Er zijn hele stevige hekken neergezet... overal veel maatregelen genomen. Goed, Jeroen. Nou, houd in de gaten voor ons. We spreken je later deze uitzending nog een keertje. Het is inmiddels negen minuten over half vijf. Veel onduidelijkheid is er over het lot van de Chinese dissident... Cheng Chung. Cheng vluchtte een week geleden naar de Amerikaanse ambassade in Peking... en gisteren verliet hij diezelfde ambassade weer... Maar dat zou onder druk van de Amerikanen hebben gedaan. Zou hij onder druk van de Amerikanen hebben gedaan, zo zegt Chen nu. En dat is iets wat de Amerikanen nu weer ontkennen. We praten erover met correspondent Wouter Zwart in Peking. Wouter, wat is er nou aan de hand? Ja, het is een moeilijke zaak. Ik ben nog eventjes langs het ziekenhuis gelopen waar hij nog steeds ligt. Alleen wel te verstaan met zijn vrouw en kinderen. Maar zonder Amerikaanse bescherming. En dat... Dat is, zegt hij, ook wel een van de redenen waarom hij nu van gedachten lijkt van het. Uh, Hij zei dat er gisteren inderdaad een deal was gesloten over zijn vrijheid met de Chinese overheid. Maar, zegt hij nu, uh, ik ben daar vooral akkoord mee gegaan gisteren omdat ik werd bedreigd. Uh, als ik niet de ambassade zou verlaten... Hebben Chinezen tegen hem gezegd... dan wordt jouw gezin teruggestuurd uh, naar de provincie en gestraft. Nou, eenmaal in het ziekenhuis gisteren ging hij ervan uit... dat hij uh, Amerikaanse bewaking zou hebben aan zijn bed. Maar die Amerikanen, zegt hij, die zijn vertrokken gisteravond. En toen begon ook nog eens zijn vrouw haar verhaal te vertellen. Namelijk dat zij vorige week door mannen werd vastgebonden aan een stoel... toen die hadden ontdekt dat uh, ja, haar man, meneer Chun, dus was ontsnapt. Uh, vrienden belden hem gisteravond ook op in het ziekenhuis om hem te waarschuwen. Je loopt gevaar, uh, je familie loopt gevaar. Uh, vrienden die met jou in contact staan, die zijn al verdwenen. Nou, dat was het moment van gisteren dat Chun zei... ik voel mij toch zeer, zeer onveilig. Wij willen hier weg en nog wel het liefst zo snel mogelijk... met het vliegtuig van uh, minister Clinton mee terug naar Amerika. Goed, Wout, we gaan eventjes naar Washington. Naar correspondent uh, Wessel de Jong. Wessel, wat zeggen de Amerikanen nou hierover, over deze deal? De Amerikaanse ambassadeur in China, Gary Locke, heeft de pers al te woord gestaan. En die zegt inderdaad het, het tegenovergestelde. Hij zegt dat hij uh, absoluut geen druk heeft gezet op uh, Chung. Dat hij vrijwillig naar het ziekenhuis is gegaan. Dat hij niet onder druk, uh, onder druk heeft gezet. Gary Locke, ook die ambassadeur, heeft ook verder gezegd... als hij had willen blijven, wat mij betreft... had hij jaren op het terrein van de ambassade kunnen wonen. Had hij dus in feite politiek asiel kunnen krijgen... op het terrein van de Amerikaanse ambassade, mocht dat nodig zijn geweest, was die toebereid geweest. Uh, er was ook, wat, je, wat ik begrijp uit alle verslagen van de gesprekken, ook een hele intensieve band ontstaan tussen die diplomaten en Chung, dat ze tijdens die gesprekken bijvoorbeeld uh, zijn hand vast hielden. Nou, toen hij naar het ziekenhuis vertrok... Uh, Chung. is die begeleid door de ambassadeur... die is meegegaan naar het ziekenhuis. Ja, En vanaf daar wordt het natuurlijk onduidelijk... wat er precies gebeurd is. De positie van de Amerikanen vind ik ook heel moeilijk in te schatten. Uit hun woorden blijkt natuurlijk aan alle kanten... dat ze bijzonder van goede wil zijn. En zou je zeggen dat, er, uh, dat ze door de Chinezen... een rat voor ogen is gedraaid... dat die dus de afspraken hebben geschonden. Aan de andere kant, Hillary Clinton heeft toch... enigszins het nadeel van de twijfel. Zeker wat, uh, wat in de relaties... met China betreft, heeft ze toch de naam zeer pragmatisch te zijn, uh, handelsrelaties te willen laten prevaleren en, en niet uh, uh, mensenrechten de te willen laten voeren. Wouter, nou ligt Jeun in, in het ziekenhuis in Peking, is hij daar wel veilig? Nou, daarbinnen kan hem niet zoveel gebeuren uh, met hem en zijn gezin, lijkt me. Uh, maar hij kan daar natuurlijk onmogelijk eeuwig in dat ziekenhuis blijven liggen. Dus nu is natuurlijk de vraag, wat nu? Nou, niemand kan op dit moment bij hem komen. Overal staat politie, iedereen wordt geweerd van die bewaakte afdeling waar die ligt. Uh, ook Amerikaanse officials worden geweerd, zo lijkt het. Die zijn wel bij het gebouw geweest vandaag. Je zag ze daar, bellen, overleggen. Maar ze gaan niet naar binnen. Dat bevestigt ook meneer Chun uh, vanuit uh, zijn bed per telefoon dat er geen Amerikanen meer bij hem zijn geweest. Uh, nou, dit is een buitengewoon lastig uh, pakket uh, voor de Amerikanen. Dat zegt Wessel natuurlijk ook al. Want ja, Chun is niet meer op hun Amerikaans grondgebied. Hij is Amerikaans staatsburger. Dus ze kunnen moeilijk natuurlijk dat ziekenhuis inlopen en hem opeisen. Dus een heel moeilijk verhaal nu. Ja, uh, Wessel, het lijkt mij ook een lastig pakket voor Clinton. Kan zij nog iets doen, denk je? Ja, het zijn alleen met woorden kan ze, het, kan ze natuurlijk nu nog zaken doen. En in principe is ze natuurlijk al uh, aan zet geweest. Die handelsconferentie waar ze voor was gekomen, ze kwam niet voor deze zaak. Die is, uh, die is vanochtend uh, begonnen. Heeft zich daar uitgesproken over die zaak, maar eigenlijk in heel algemene bewoordingen. Dus uh, mijn indruk is dat de Amerikanen nu eventjes pas op de plaats willen maken. Dat ze nu eerst eens willen uitzoeken wat Chung nu precies wil eigenlijk. Want heeft u toch wel heel veel verschillende signalen afgegeven afgelopen Dagen. En verder kan ik me zo voorstellen dat Hillary nu op dit moment enige wijsheid aan het verzamelen is. De druk op haar is natuurlijk nu echt immens. De Chinezen zijn kwaad op haar dat ze zich ingemengd inge heeft in uh, interne affaires. Ja, en in de VS zelf, hier kan ze ook in feite geen goed doen. Uh, mensenrechtenorganisaties maken haar natuurlijk allerlei verwijten. En het speelt ook al inmiddels een rol in de, in de presidentsverkiezingen. He, de republikeinen zeggen ja vrijheid, politieke vrijheid, pers uh, vrijheid van meningsuiting. Dat zijn de kernwaardes van, uh, van Amerika. Die mogen we niet verlogenen. Dus die eisen ook van Clinton een veel hardere aanpak uh, in deze zaak. Dus er staat echt heel veel op het spel hier nu voor Hillary Clinton. En dus ook voor de president in deze tijd. Wouter, uh, is het nou heel naïef voor mij om te denken... ja, nu heeft deze hele zaak zoveel aandacht gekregen... dat deze meneer Chung, deze dissident, uh, niets kan overkomen... zonder dat het ieder, iedereen opvalt. En dat we dus in de gaten hebben wat hem uh, wat dat betreft kan overkomen, of niet? Nou, dat hij uh, nu uh, in het zeg maar uh, uh, het centrum van de aandacht van de wereldpers staat, dat is op dit misschien wel even zijn voordeel. En... Belangrijk denk ik voor iedereen, voor alle partijen, dat er een oplossing wordt gevonden voordat uh, uh, minister Clinton morgen uh, of zaterdag weer terug zal gaan naar Amerika. Want zodra de pers verdwenen is, zodra zeg maar, de officials zijn verdwenen, dan wordt zeggen alle vrienden ook van Jun, dan wordt het pas echt een risicovol uh, moment voor, voor het ja. meneer Jun. Goed, dus het wordt nog even spannend. In elk geval tot morgen goed in de gaten houden hoe deze zaak afloopt. Wouter Zwart vanuit Peking en Wessel de Jong vanuit Washington. Dankjewel. Zonder aanklacht of proces al maanden in de gevangenis. Palestijnen stappen naar de rechter om een rechtszaak af te dwingen. Maar eerst verkeersinformatie. In Den Haag zit Edwin Gerritsen. Er zaten 60 kilometer file in totaal. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Dat heeft natuurlijk te maken met de meivakantie. In Den Haag en Rotterdam kan het verkeer in de steden wel wat last hebben van vertraging door de politieacties. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat tussen Maars en de Knoop met Everdingen een lange file van 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Voor Knoop op de staat 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 13 minuten voor 5. En in de studio is Willemijn Hoeberg. Hoi. Hi. Hm. Het was vandaag een beetje een gouden dag. Gaan ze nou in Amsterdam, hè, waar de huldiging van Ajax is? Ja. Gaan ze nou regen krijgen, denk je? Nee, nee, dat verwacht ik niet. Ik verwacht okay. dat het gewoon droog blijft. Het is op dit moment een graad of 15 naar staat... Nauwelijks wind, dus volgens mij is het prima weer om uh, lekker te gaan en vieren daar zo. Ja, dus het feestgedruis zal wat, wat dat betreft niet bedorven worden? Nee, helemaal niet. En nee. wat denk je, gaat het met bevrijdingsdag, hè? de dag dat toch heel Nederland naar festivals wil, en ja. gaat het dan, dan droog blijven? Uh... Nee, niet. laat ik zo zeggen. Het, het is heel erg wisselend. Zo mooi is Koninginnedag. Dat wordt het niet. Dat is, dat is duidelijk. Geen 20 graden. Sterker nog, het is 10 graden. Dus het is best wel fris. Maar daar kan je op kleden. Ik denk dat het in het noorden droog blijft. Dat de zon er ook goed bij komt. In het midden en zuiden is er wel wat meer regen te verwachten. Waarbij ik verwacht dat in de loop van de middag... in het midden het ook gewoon droog gaat worden. En de regen zich in het zuiden dan beperkt. tot eigenlijk de drie meest zuidelijke provincies. Maar dan nog, het regent echt niet de hele dag. Het is het grootste deel van de dag gewoon droog. Dus af en toe kan je wat neerslag verwachten. En ja, met 10 graden, dan moet je even een dikke jas aan doen. <laughs> maar feesten kan altijd, toch? Hey, en verdere vooruitzichten, gaat er nog wel een zon in de buurt komen binnenkort? Of? Hey, die zon heeft het toch een beetje lastig. Vandaag ook her en der in het Zuidoosten. Dat is morgen ook het geval. Maar die bewolking die, die speelt toch wel de, de hoofdrol de komende dagen. Dus uh, ik denk pas volgende week dat hij echt uh, wat meer prominent naar voren gaat komen. Maar dat duurt dus nog eventjes. Dat is even vooruit kijken nog. Ja, vooruit. dat is echt nog even, even vooruit uh, kijken. Maar goed, het regent echt niet de hele tijd. Dus ook zonder zon en met wat bewolking en uh, niet zoveel wind. En 10 graden kun je prima verbaken. Ja, dankjewel, <laughs> Willemijn Hubert. Het is uh, de nachtmerrie voor iedere zwemmer op zee aangevallen worden door een haai. En je zou misschien uh, denken dat een bioloog dat niet zo snel overkomt... maar ja, het overkwam toch bioloog Freek Vonk. Bekend van de televisieprogramma's als De Wereld Draait Door. Hij is in Zuid-Afrika voor opnames van zijn eigen tv-programma... Freek in het Wild. Goedemiddag, wat gebeurde er? Nou, aangevallen is niet het juiste woord hoor, vind ik. Uh, ik was aan het duiken om uh, opnames te maken van, van tijgerhaaien en uh, zwartpunthaaien die, uh, die uh, bij ons zwommen. En uh, op een gegeven moment zaten er geloof ik zes of zeven haai om mij heen. En ja, wat je dan moet doen natuurlijk, is dat je je armen boord houdt. Of tenminste, zo dicht mogelijk tegen je lijf aan. Maar ja, je moet ook een klein beetje balanceren in het water natuurlijk. Dat ben je duiken. Dus op een gegeven moment probeerde ik uh, met mijn rechterhand een klein beetje... Uh, naar links uh, te zwemmen, en ja, daar zat toevallig net een haai die ik niet had gezien. Ze vond er eentje vlak langs mij, van rechts naar links. Deze zwom van links naar rechts en ik belandde ineens volop in zijn bek. Want hij dacht gewoon, lekker eten. Yummy. Maar gelukkig uh, spuwde hij me ook vrij snel weer uit. Dat hij uh, ja, mensen helemaal niet lekker vindt, zoals de meeste haaien Want het is een viseter? Het is een viseter, klopt. Uh, Zwartementhaai haaien zijn wel bekend uh, omdat ze heel veel mensen hebben aangevallen, maar uh, vrijwel zelden met dodelijke afloop, omdat ze dus voornamelijk vis eten. Maar ja, hij is een heel nieuwsgierig. De enige manier waarop zij kunnen achterhalen wat iets is, is door een klein hapje te nemen. En dat heeft hij ook gedaan. Uh, het belangrijkste was dat ik niet mijn hand uh, terugtrok. Dat weet ik ook uit mijn ervaring met krokodillen en met slangen. Dat je dat nooit moet doen. Dat zit heel diep geworteld in mijn psyche, dat ik dat niet moet doen. Dus je moet gewoon je hand uh, stilhouden en uh, wachten tot hij het zelf loslaat. Maar hoe groot is de wond nu? Nou, de wond valt wel mee en daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Want hij was zelf al 2,5 meter, dus die had veel meer schade aan kunnen richten. Ik heb vijf grote gaten uh, boven mijn, in mijn bovenhand, zeg maar, net boven mijn pols. En bij mijn hand onderop, uh, bij de pannen van mijn hand, zitten wat, uh, wat uh, gaten. Maar als hij ietsje verder had gebeten, dan had hij ook mijn pols zelf geraakt. Dus dan had hij misschien vergadelijke bloeding kunnen optreden. maar dat is gelukkig niet gebeurd. En bent u dan naar het ziekenhuis gemoeten, of niet? Ik, uh, ja, op aandringen van de regisseur Heiko van Hout ben ik wel even naar het ziekenhuis gegaan. En, uh, maar de wond was al redelijk oud dus en uh, hoefde het niet meer. Dus dat worden mooie littekens. Ik heb wel wat antibiotica gekregen. Je hoort altijd dat haaien bloed ruiken en dan aanvallen. Bleven die tijgerhaaien rustig? Ja, dat is gewoon een mythe hoor. Uh, haaien zijn eigenlijk hele bloedzame dieren. Dat merk je ook als je onder water met ze zwemt. Ze zijn heel rustig en heel nieuwsgierig, vooral. En, uh, uh, het, het resulteert niet in een feeling frenzy of iets dergelijks als er wat bloed in het water komt. Het zijn geen piranha's. Het zijn hele rustige, uh, ingetogen dieren normaal gesproken. Ze jagen ook vaak op verrassing. Hè? Zeker tijgenhaaien die, die, die jagen van onderen. En uh, die, die, die, die uh, pakken dan een, een nietsvermoedend zee die dat aan de oppervlakte zwemt op verrassing. Maar zij weten ook dat ik hun gezien heb. Dus het is meer nieuwsgierigheid en in de actie wat je dan krijgt. Ja. Was u nou alleen in het water of was er ook een cameraman bij? Nee, er was zeker ook een camera bij die hebben alles gelukkig nog vast kunnen leggen. Oh, dus er heeft nog een fijne herinnering aan dit uh, incident overgehouden. Ja, zeker. Dat wordt einde van het jaar uitgezonden... bij Freek in het Wild op uh, ZVPRO. En dat is op uh, de publieke omroep, hè? Ja. Oké. Okay. Uh, wat, wat is de volgende bestemming? Uh, wij uh, vertrekken zo dadelijk richting de Mozambikaanse grens. De grens van, van Mozambique, waar wij... Uh, vriend van mij gaan helpen die daar een project heeft opgezet... Uh, onderzoek te doen naar krokodillen. Er leven een hele grote nijlkrokodillen, 4, 5 meter groot. Die gaan we vangen. Die gaan we meten. Dan gaan we satelliettransmittels op plakken... om te kijken waar ze nou precies heen gaan in de rivier. Dat is heel spannend. Ja, een beetje uitkijken hè, daar. Ja, absoluut. absoluut. Dat er niet nog een bijt uh, bij komt. Nee hoor, nee, dat gaat niet gebeuren. Geen zorgen. Oké. Okay. Succes, Freek Vonk. Ja, bedankt. En daarmee is het uh, acht voor vijf uh, geworden. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen om de behandeling van Palestijnse hongerstakers in Israëlische gevangenissen. Tussen de 1600 en ruim 2000 Palestijnse gevangenen zijn op dit moment in hongerstaking. Twee van hen vroegen vandaag voor het Israëlische Hoge Rechtshof om vrijlating. Correspondent Monique van Hoogstraat die was daarbij. Um, Monique, waar protesteren deze twee tegen? Uh, ze protesteren tegen hun opsluiting uh, zonder aanklacht of zonder proces. Uh, want ze zitten in zogenaamde administratieve hechtenis, uh, heet dat. En dat betekent uh, dat de inlichtingendiensten zeggen informatie te hebben dat ze gevaarlijk zijn. En dat het leger op basis daarvan uh, uh, hen heeft opgepakt. Maar wat die inlichtingen dan zijn of informatie dan is, dat blijft geheim. Dus de gevangene zelf, maar ook de advocaat, krijgt daarin geen inzage. Uh, want Israël zegt, ja dan uh, komt het land uh, alsnog in gevaar. Uh, dus ja, concreet uh, geen aanklacht, geen proces. En ook onzekerheid over hoe lang ze dan uh, opgesloten worden. Uh, administratieve hechtenis die duurt, uh, die wordt opgelegd voor zes maanden. Maar kan onbeperkt uh, verlengd worden. En je weet nooit uh, ja, of dat bij jou het geval zal zijn. Nou, een van de mannen die vandaag uh, voor het Hoge Rechtshof uh, mocht komen, die mocht daar komen. Uh, ze, mo ze mochten daarbij komen omdat hun leven inmiddels is in gevaar is door die uh, hongerstaking. Die zit nu uh, 22 maanden vast en de andere uh, 9 maanden. En ze waren, maar ze waren er dus beide uh, bij vandaag. Uh, dat vertelde hun advocaat me vanmiddag. Luister maar even. One of them uh, he is not conscious. Uh, he was in this court and they transfer him to the hospital by uh, ambulance. En his situation is very, very bad. There's a for his life. En we hopen dat hij deze uh, periode. Ja, hij zegt dus dat ze met de ambulance zijn gebracht en dat een van beiden uh, buiten bewustzijn was. Ze leven inmiddels ook 65 dagen op water en zout alleen. En uh, hij zegt uh, ja dat hij deze zaak volhoudt tot het einde. We kunnen zij succes hebben met hun protest. Nou, ik, het, het volgende daarover. Kijk, het, het Hof zou vanmiddag al oordelen. Juist ook natuurlijk vanwege hun uh, penibele toestand op het moment. Ik hoor net dat dat besluit is uitgesteld. En dat is vanuit Israël bezien uh, ook, ook wel logisch, want het is een hele lastige kwestie. Uh, kort geleden is er ook een Palestijn in, in gegaan, gegaan. Uh, Ghada Adnan uh, heet hij en uiteindelijk heeft het Hof over hem beslist dat hij vrijgelaten moest worden... Die man is inmiddels op vrije voeten en, en zijn succes uh, is een enorme inspiratiebron... ...voor de andere gevangenen die op dit moment in hongerstaking zijn. Uh, maar voor de Israëlische regering is dat natuurlijk een enorm probleem. Die is daarmee erg voor het blok gezet. En dat betekent natuurlijk ook dat er op het, ho op het hof op dit moment een hele zware last ligt. Want ja. als ook deze twee nu weer vrijkomen, ja, dan zullen de anderen natuurlijk ook doorgaan met hun hongerstaking... En uiteindelijk ja, kan dat zelfs een bom liggen onder het hele Israëlische detentiebeleid uh, van de Palestijnen. Ja, en is het duidelijk waarom nou die ene uh, succes heeft gehad met zijn rechtszaken en, en de andere misschien wel niet? Wat is het verschil tussen de, de processen, weet je dat? Nou, er is op zich tussen deze twee processen niet zo veel verschil. Ook hij was in de administratieve rechtenis. Uh, hij is alleen als eerste begonnen hiermee Aha. en uh, ja, heeft uiteindelijk, uh, is uiteindelijk vrijgekomen. De anderen zijn daardoor geïnspireerd. Een deel van de hongerstakers uh, van dit moment zijn ook in de administratieve hechtenis. Een veel groter deel zit om allerlei andere redenen vast. Uh, maar goed, zij voelen zich daardoor uh, erg geïnspireerd natuurlijk. Ja. Er is natuurlijk veel uh, kritiek hè, op de behandeling van de Palestijnse gevangenen. Kun je vertellen onder welke omstandigheden ze nou vastzitten? Nou, wat ik begrijp is uh, dat veel uh, gevangenen geen familiebezoek krijgen, al heel lang niet krijgen, soms al jarenlang niet krijgen. Uh, soms ook lang in eenzame opsluiting zitten, uh, soms of vaak vernederend uh, lichaamsonderzoek moeten ondergaan zonder dat er medische zorg is. Uh, van dat soort dingen wordt melding gemaakt en daarom ook heeft de, de VN bijvoorbeeld, de mensenrechtenrapporteur voor de Palestijnse gebieden die hier zit... Van de VN, die heeft deze toestand uh, in de Israëlische gevangenissen uh, appalling genoemd. Vreselijk, ja. afschrikwekkend. Nou, dat is um, ja, toch wel een zware aanklacht. Mm -hmm. uh, en ook vanuit Israël hoort, althans vanuit Israëlische mensenrechtenorganisaties, klinken dezezelfde klachten. Uh, hoewel het grootste deel van de gewone bevolking niet zo uh, veel interesse heeft in deze hongerstaking. Goed, tot wanneer is de zaak uitgesteld, weet je dat? Nee, dat is er niet bij gezegd. Ik neem aan dat er snel uh, uitsluitsen zal komen. En ik hoop dat ik ook snel uh, iets zal horen van de officiële Israëlische zijde. Ja, want, want het staan is dan ook levens wij, op het spel uh, natuurlijk. Het ik heb de dagen niet gelukt om daar een reactie te krijgen op deze zaak. Goed, Monique van Hoogstraten, vanuit Israël. dankjewel voor uh, deze update over de kwestie van de Palestijnse hongerstakers. Zometeen meteen het NOS-journaal van vijf uur. En daarna gaan we verder met het Radio 1-journaal. Graag tot zo. vanavond BNN Today. En heel wat anders dan dat gezwam van de net. Oeh, gezwam zei die schande <laughs> Aftakeling van de politiek vanavond om half negen op Radio 1. De vorige kabinetscrisis met Balkenende heb ik ook uh, een week of twee in Den Haag gezeten en dat was, was heel je negatief. 12. Uh, ja. <laughs> nee, maar nee, <laughs> luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.